Snel. Op afroep. Ga even zitten? Wil je een kop koffie? Graag. Wilt u even twee koffie brengen op mijn kamer? Hoe bevalt het ooit je nu? Heb je er nog geen spijt van? Geen ogenblik. Ongelooflijk. Ach, waarom? Ik kan begrijpen dat iemand af en toe behoefte heeft aan vakantie, maar dat je helemaal niets meer doet in je vak. Heb je er dan nooit aan gedacht om een ander vak te nemen? Nauwelijks. Onbegrijpelijk. Dat komt omdat het probleem eigenlijk niet in het vak ligt natuurlijk. Zet u hier maar niet. Dank u. Waar zit het probleem dan? In de verplichting tot sociaal contact. In mijn hart ben ik een boer. <lacht> een boer? Of een, een, een kweker. De vader van mijn moeder was kweker. Die zat de hele dag op zijn erf. Dat had met niemand iets te maken, behalve met mijn grootmoeder. Eén keer per maand naar de markt. Ideaal. Een andere grootvader was trouwens Bakker. Die leefde s'nachts. Dat is net zoiets natuurlijk. Maar waarom ben je dat dan niet geworden? Omdat ik daarvoor niet ben opgeleid. <lacht> wist, wist ik veel. Nee, ik ben blij dat ik een intellectueel ben. Heel onnatuurlijk. Bijna pervers. <lacht> Hoe bedoel je? Om, omdat in iedere intellectueel een verscholen zit. De meeste weten het alleen niet. Maar ze graven zich wel allemaal in. Het zijn door zich te specialiseren. Het zijn door net te pakken en diplomatenkoffertjes aan te schaffen. De kamer van de directeur is het erf van de boeren. <lacht> ja, het is, is wel zo. Dat is overigens een van de aardige kanten van het vak geweest. Dat ik ontzettend veel boeren heb ontmoet en gesproken. Er waren opvallend veel wijze, evenwichtige mensen onder. Veel meer dan onder intellectuelen. Dat geeft toch te denken. Maar, um, voor dit soort wijsheden heb je me niet opgebeld. Nee. Je hebt me dat in de tijd wel verteld, maar ik ben vergeten hoe je die kluisjes in de kelder open krijgt. Kun je me dat nog één keer laten zien? Je hebt die sigarendoos toch, hoor? Ja. Je bedoelt deze? Ja, die. Maak me zorgen. Nu zoek je een sleutel erop. Een kleine kluis staat en een sleutel waar een label zit met sleutelkastje. Deze? Ja. En deze map nog. Gaan we mee. Dag meneer Koning. Dag meneer Rook. Bent u weer terug? Ik ben weer terug. En ik ga ook niet meer weg. Ja, dat is al best. Dit is het sleutelkastje. Maak dat eens open. Moet je goed, moet je goed opletten. Hier geniet ik nu van. Ik, ik had geen boer, ik had onderwijzer moeten worden. Ben ik trouwens een jaar geweest, verschrikkelijk. Nou, je vindt in deze map onder elkaar de nummers van de sleutels... met daarachter het nummer van de kluis... want die corresponderen niet. En nou, nemen we, laten we zeggen... kluis 5, die is van balk geweest. Daarvan vind je hier... het nummer van de sleutel. Dat is deze dus. En nu gaan we die openmaken. Jij hebt hier toch ook nog een paar kluizen? Ik heb ook nog een paar kluizen. Deze zijn van mij... En daar heb jij de sleutels van? Ja, tuurlijk, anders is het. Anders is het geen klaas meer. Nee, nee, dat begrijp ik. Ik bedoel niet dat ik ze wil hebben. Je gaat nu zeker weer naar huis? Ik ga nog even naar boven, naar mijn afdeling. Naar mijn. Naar mijn, naar mijn, mijn vroegere afdeling. Dus je komt er nog wel. Kom er nog wel eens. Als ik weer eens wat heb, kan ik je wel weer bellen? Tuurlijk, je belt maar. Zo, zoon. Ha, Maarten. Eef, hoe gaat het? Goed. En met jou? Hoe was je vakantie? Goed hoor. Uh, hoe voelt het nou? Om met pensioen te zijn? Onwezenlijk. Ja. Kan ik me voorstellen. Je bent het je niet voortdurend bewust, maar soms denk je erin heen gaan, en het is net of je als een ballon de hemel in zweeft. Hm. Ja. Vooral zo tegen de avond, als ik de krant ga halen. Dus uh, je hebt niet het gevoel dat je leven verknoeid is. Verknoeid? Nee omdat je al die tijd niet hebt kunnen doen wat je het liefst deed. Oh, zo ja. Nee, dat is mijn aard eigenlijk niet. Nee. Nee, dat zou ik ook niet hebben. Je moet toch iets doen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je iets doet wat je meer voldoening geeft. Wat dan bijvoorbeeld? Iets dat je liever doet. Maar als je nou het liefst op een stoel zit en het verper rookt. Ja. Of uh, fietsen. Of uh, wandelen. Nee, dat, dat is dan natuurlijk. <laughs> dan kun je geen droge poot meer verdienen. En eigenlijk zou dat toch ook moeten kunnen. In de ideale maatschappij. Ja, bijvoorbeeld. Zou moeten kunnen. Een ja. paar uur per dag met je handen werken. En de rest vullen met. niks. Dat doe je niet dus. Maar ja, dat doe ik nu. En. en. je hebt niet het gevoel. dat je in een veel te grote ruimte terecht bent gekomen? Je bedoelt dat je je alleen gelukkig voelt als je onder druk staat? Ja, zoiets. Mm -hmm. Zit iets in? Ik denk dat ook wel eens... Het mooiste is natuurlijk wanneer je je lot in eigen hand hebt. Ja. Maar dat heb je in onze maatschappij niet meer. Een, een boer heeft dat misschien nog wel. <laughs> ja, een boer. Ja. Maar nou noem je ook iemand... Ja. Op het erf van een boerderij waren drie boeren bezig een kalf uit een koe te trekken. Twee van hen trokken uit alle macht op hun hurken achterover hangend aan een touw dat om de poten van het kalf gebonden was. De derde streek de koe zachtjes over haar rug. De koe stond op bewegingloos bij, met gebogen kop. Een keer loeide ze klaaglijk. Ze keken vanaf het rijwielpad toe. Achter hen, in de wei, kwamen de andere koeien aanlopen. Ze verdrongen zich achter het prikkeldraad en loeiden op gewonden. De twee mannen trokken met zoveel geweld dat hij bang was dat ze het kalf zouden stuk trekken. De poten kwamen tevoorschijn, daarna de kop. Er kwam een gulp vocht uit de bek en plotseling viel het met een klap op de grond. Toen een van de mannen het optilde, leek het slap en levenloos. Hij gooide het weer op de grond. Ze bogen zich er met z'n drieën overheen. Eén van hen haalde een emmer water. Ze begon het schoon te wrijven. De koe stond met haar rug toe, bewegingloos. Uit haar lijf hing een lange bloederige slierd met de nageboorte. Ze naar naartoe. Een echtpaar stond naar te kijken. De vrouw was een dom, moederlijk mens. Mm -hmm. Die komt net te laat. We hebben het net gehoord oh. gezien worden. Kalfje. Wij ook. Vanaf de weg. Dat heb ik nou nog nooit gezien terwijl ik er toch tussen woon. Ik heb er zelf wel eens een afgetrokken. Het kalf lag nat en zielig in het gras. Een grote, half verdronken hond. De poten met hun te grote gele hoeven naar alle kanten uitgestrekt. Hulpeloos. Het rochelde een beetje. Ja. Maar hij haalt het wel. En wanneer gaat hij nou naar zijn moeder? Maar nou ja, hij mag niet naar zijn moeder. Wat zie je? Als u een alternatief hebt. Hard beroep, hoor. <laughs> Wat zou er nou met dat kalf gebeuren? Het wordt geslacht. Het is een stierkalf. Meteen? Na een, na een tijdje. Maakt dat veel verschil? Wat triest dat hij niet eens bij zijn moeder mag... Het leven we toch eigenlijk in een rotwereld. Ik wou soms dat ik dood was. Ook die reactie ja. kende hij. In Mineur fietsten ze door Heilonggerlide en langs de spoorlijn terug. Op de Heilonggerdek kocht hij de krant. Daarna aten ze bij de Chinees in de Heilonggerstraat. Mi fang met rundvlees. Nou zeg, daar hebben jullie ook lang over gedaan. We hadden jullie veel eerder verwacht. We hadden de wind tegen. Nou, maar dan hoef je er toch nog niet zo lang over te doen. De Maarten. Dag Al. Dank u wel. Mogen de honden er niet in? Ze moeten maar even wachten hoor. Jullie krijgen eerst een kop thee. Jullie willen toch wel thee? Graag. Wat is het voor thee? Jasmijn thee? Of heb je soms liever rozenbottel? De dieren op scherm. <laughs> Jasmijn is goed, hebben jullie het nog zo druk met de dierenbescherming? Ik word er soms gek van. En nou is de consulent ook nog overspannen... dus nou weet ik helemaal niet meer waar ik het zoeken moet. Jasmijn thee dus. Jij ja. ja, ook, Nicolien? Ja, graag. We hadden gedacht om straks met z'n vier in school te gaan eten. Daar weten we een leuk vegetarisch restaurant. Maar we moeten eerst nog even de honden uitlaten. Hoe wou je daar dan komen? Op de fiets natuurlijk. Jullie hebben toch fietsen bij je? Maar is dat niet ver? Dat is vlakbij. Want we hebben al zo'n eind gefietst. Nee hoor, dat is niet ver. En het is toch leuk? Het is aan een boerderij. Wat was er nou weer? Oh, niet. Weer moeilijkheden zeker? Jij bent anders ook een mooie. Om met de fut te gaan. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Hm. En altijd werk werkbaar laten opknappen. Hm? Hoe gaat het op het ogenblik? Want... Oh, goed hoor. Tja, maar intussen zit hij er maar mooi mee opgescheept. Hij is s'avonds bek af. Zou je nou de honden er niet in laten? Ik vind het altijd ja. zo zielig. Nou kunnen ze er wel in. Let jij ze er even in? Op. Ho, ho, ho, ho, ho, jongens, wacht nou toch op. Even rustig wel. Af, op. af. Op je plaats. Pas op die broek. Pas op die broek van Maart. Niet doen achter naar de ogen. Jongens, nu is het afgelopen. Nu is het afgelopen. Luister naar het foutje. Vooruit, jongens. Vooruit. In de Zo Goed zo. Kijk nou eens eventjes. Dat is netjes, hè? Goed zo. Jullie zijn ook nog bij Tjitske geweest, hè? Voor die schaatsen. Zijn jullie er nooit geweest? Wel toen ze nog in de pijlme wonen, maar niet in dat nieuwe huis. Jij ook niet, hè? Wat? Nee. Nee. Het is een mooi huis. Helemaal leeg. Helemaal wit. Witte muren. Witte boekenkasten. Alleen de voordeur is rood. En de kamerdeur is bruin. Maar dat heeft Jacob gedaan. Die, die moet nog wit. Nou, helemaal leeg. Alleen een pakketvloer, een rieten stoel, twee tuinstoelen, een rieten bank um, en één plant. En twintig katten.